met de Nightwalk 10, Ray en Anita. En in the name of love. En zo gewoon knijpen aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen vanaf 12 uur. Onze eigen resident DJ Mouwzoon. Uur lang live in de mix. Op de radio. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 12 uur.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 Volgens de eerste resultaten van het referendum dat vandaag werd gehouden, heeft zo'n 98% nee gezegd. Er was een akkoord over het terugbetalen van 3,8 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië, maar president Crimson sprak daar zijn veto over uit. Het geld hebben de Nederlandse en Britse regering voorgeschoten aan mensen die spaargeld verloren na het faillissement van de IJslandse bank Icesave. De IJslandse regering ziet nog wel mogelijkheden om betere afspraken te maken... en wil de komende tijd graag verder onderhandelen met Nederland en Groot-Brittannië. Alle Nederlanders in Chili met wie nog geen contact was geweest sinds de aardbeving van vorige week zijn terecht. Gisteren waren nog vier Nederlanders zoek. De berichten waren dat ze in de buurt waren van de stad Concepcion die zwaar is getroffen door de aardbeving... maar ze bleken in heel andere delen van het land te zijn, zegt Buitenlandse Zaken. De politie in Berlijn heeft nog geen spoor van de daders die afgelopen middag een overval hebben gepleegd tijdens een groot pokertoernooi in een vijfsterrenhotel. Volgens de politie stormden vier gemaskerde overvallers de zaal binnen. Ze zouden automatische wapens en handgranaten bij zich hebben gehad. In de paniek raakten een paar mensen licht gewond. Het is niet duidelijk hoeveel geld de overvallers hebben buitgemaakt. Koploper PSV heeft voor het eerst in een jaar een wedstrijd in de eredivisie verloren. Nak was in Breda met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Eindhoven. PSV was tot de afgelopen dag 32 duels achter elkaar ongeslagen. Eerder op de avond won AZ thuis met 4-1 van Heerenveen. Na Den Haag en Vitesse speelden in Den Haag 1-1 gelijk. En Heracles won thuis met 3-2 van Willem II. Het weer vannacht helder met minima tussen min 7 graden in het noordoosten en min 3 in het westen. Overdag zon met temperaturen tussen 2 en 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zangvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, met nu de Nightwalk.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 I'm not sure I want